CDA-leider van Haarsma Buma vindt het nieuwe verkiezingsprogramma dat vandaag is gepresenteerd een echt CDA-verhaal. Volgens hem was het vorige programma wel erg financieel gericht. Volgens het programma is het CDA de familie- en gezinspartij. De partij wil de lasten voor gezinnen verlichten, met name als er jonge kinderen zijn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 Het weer vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen bewolkt, maar ook perioden met zon. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is vrij druk op de weg, vooral op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A4 bij Rotterdam staat van Vlaardingen naar Hoogvliet voor Knoppen Benelux 7 kilometer file. Dat komt door de drukte op de A15. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag voor Amstel 6 kilometer. Op de A10 West richting Den Haag voor de Lievermeer 7. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en het Vaanplein 18 kilometer. Er ligt een laadklep van een vrachtwagen op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor het Benelux 8. A16 Breda richting Rotterdam voor de Bresseplein 7 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... Tussen Knoop het Ketelplein en Rotterdam Centrum 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag Goedemiddag Ik ben Karim Ik niet <laughs> Nee, dat klopt, jij bent Toby. Nee Welkom ja. bij het weekend in, zullen we het maar zeggen, hè ja. Het is weer vrijdag en mensen die denken altijd van Oh, het favoriete wegzetmomentje nu, hè <laughs> Yo, de Swedish House Mafia met Save the World Hier op Radio CFM En het is vandaag een EK-uitzending Ja, want het zit al bijna voor de deur Volgende week begint het um, Ja Precies volgende week, hè Precies volgende week, inderdaad ja. En aangezien ik er volgende week niet ben Doen we het gewoon vandaag, weet ja. je Daar doen we het niet moeilijk over um, wat vind jij nou de ideale EK-hit, Toby? Waar moet het aan voldoen? De ideale EK-hit? Ja. Uh, nou, er moet sowieso een toeter in zitten. Zoals je net hoorde. Ja, zoals je net hoorde. En uh, ja, ik, we, er zijn er dit jaar veel, hè? Heel veel. Er zijn er heel veel. Echt. Iedereen die denkt van, laat ik een hit pakken. Ja. Geen van de gijp heeft er zelfs eentje gemaakt. Ja, de gijpvogel. Ja, de, de gijpvogel. <laughs> echt heel slecht. Ja, ik maar heb ja. het gehoord. Maar dit, er zijn heel veel slechte. Zoals die van de... Supermarkt uit Oh, daar word ik zo ziek van met, met, met zie Je zie de hele tijd ja. op tv Met 1000 ja. in, in de naam A1000 Niet C1000 Niet B1000 Maar B1000 ja. Zullen we even naar luisteren? Zo slecht reclame ik op. heb ook zo'n hekel aan Wolter Koes. Ik kan het aan, aan iedereen in deze reclame reclame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 Maar 1 juli, deze zomer duiken wij in de grachten. Concurrentie is er niet en ze kunnen niks doen. Beker 2 komt eraan, we worden lachend kampioen. Met voor Percy, en en Jan hakken wij ze in de pan. Ja, we worden lachend kampioen. En met Maarten in de doel zijn we eerste in de pool. Daar kan dus niemand wat aan doen. Ja, Dan kan je ook vleugels met de geluksvogeltjes van c 1000 Heb jij er nog een keer van? Ja, de train met Drops of Jupiter natuurlijk. Hier op Radio 7 M. En we gaan eigenlijk door met uh, de. Dit misschien wel de grootste van dit moment. Geloof geloof nummer 4 in het single performance. Johan Derks hebben we opgenomen met Nederland is helemaal oranje. Ja. Yeah. Wacht even hoor, er gaat iets technisch mis, zoals altijd, en dat lossen we zo. We gaan met Holland weer naar het D.K. Alles is oranje, nu al weken. We gaan winnen, dat is onze eer tena. Ik ga het doen, zijn de tegenstanders vissen voer Ze krijgen daar van Holland voetballes Elke Duitser, Spanjaard, Italiaan Zal de oranje in zijn hemje staan En als we winnen roept ons legioen keihard yes. yes! Nederland is helemaal oranje Ik ben niet zo Heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Moeder um, Johan Derksen en Wilfried Genee, wat kunnen ze toch zingen, die jongens? Ze zijn geboren zangers. Echt. Gouden strotjes Zangerines is er niks bij. Nee. Die is nog beter, denk ik. <laughs> Johan, als je dit hoort, het was niet zo bedoeld. In ieder geval. Um, maar hij weet het zelf ook wel, hoor. Ja, inderdaad. Ja, hij maakt het zelf ook wel grappen over, natuurlijk. Ja. Want hij vindt zichzelf natuurlijk ook niet zo goed. Ja. Die, vindt vindt die nee daarentegen, die vindt zichzelf. Uh, Genezen, helemaal zo... blij. Ja. Jouw geil, neef. Hoe? dat zegt eenetje altijd tegen hem? Dat hij een geilneef is. Een geilneef. Een geilneef. Oké. is gewoon een Nederlands woord. Oké. Dat betekent dat je heel erg opgewonden bent van alles en nog wat. En dat klopt ook bij ons grote vriend, Gene. Wat vond jou tot nu toe van de hits? Deze vind ik op zich wel redelijk. Dat komt door. Nee, nee, nee, nee. Ja, dat doet het ook. Maar ik vond die, daar, daar heb ik zo'n hekel aan Van de c Ja, wat een ja, vreselijk Heel slecht ja, Wolter uh, oh, als je Walter, dan ben je diep gezonken hoor als, als je als dat Walter bent, Cruise, ja Als je hem moet gebruiken voor je reclame voor En Ernst Daniel Smit, oh, die nee. Oprah zanger, ja. die denkt van Oh, ik ga wat geld verdienen jongen En uh, natuurlijk Jess Air ja. Die had het uh, graag Airplay wil en dat heeft hij net gekregen dus Ja, ja dat toen gewoon mooi, hè. Ja. Mooie bruggetjes dat doet genee ook altijd, hè? dat is ook een heel mooi bruggetje um, We hebben er nog, uh, nou, noemen we er nog eens een paar op die we klaar hebben staan Danny de Munk hebben we klaar staan Danny de Munk heeft er ook een, die heeft uh, Wij Brullen voor Oranje, die klinkt zo Ja, met alle. Ja, met een DJ, DJ Galaga ofzo is ook wel lekker. De deze vind ik op zich best goed. Ja, die hoor je nog. Uh, deze ga je nog horen. Nou, dit is dus de Sangerines, hè. Sangerines. We are the champions. We are the champions. We <tied> maken hem net even wat beter, hè? Ja. Um, ja, en we beginnen eventjes met even met een normaal nummertje. Even lekker bijkomen. Nou, zover zover je ja. dit een normaal nummertje dat, kan noemen. Dat is waar. Voor jou is dit een normaal nummertje. Squrelax, cool, yeah, ja, met bangering is toch normaal? Heerlijk. Dood het hier, bruiden, zien we hem. Het weekend met Toby en Kriem. Was het allemaal voor de wedstrijd? Er staat dus niet 32.000 mensen, het Volkslied en weer heel veel Oranje. Hoe is het toch altijd mogelijk? Zoveel Oranje-supporters, het Volkslied uit volle borst gezongen. Was dat een signaal? Je weet het maar nooit. De eendracht in het team is groot. En dit is dan het team met die verrassingen, Boularus in de formatie, Nigel de Jong op het middenveld en natuurlijk de kroonprins Willem-Alexander die stond te kijken. Engelaar, hij in de basis, speelt met alle respect niet voor een grote internationale club en speelde een fantastische wedstrijd. Dat wisten we... Ja, dat was natuurlijk het EK tegen Italië, in, uh, of uh, ja, was tegen Italië. Ja. En dat was in uh, Zwitserland en Oost. Oh, die had ja. natuurlijk ook lekker gepaneerd, echt zo, dat, helemaal ingemaakt. Die, die, die, die, die, die wedstrijden achter elkaar, dat was ook de poel des doods. Ja. En uh, dat was echt uh, geniaal natuurlijk. Daar droom we nog steeds van Ja, en we versloegen iedereen En dan kwamen we in de knock outfase Tegen Rusland Rusland, tegen Guus ik. Denk. Ja Naar een Nederlander die voor... En Guus stuurt ons naar huis. Ja, dat zei iedereen toen ook Ja Heel flauw Maar goed Wat moet, wat moet Zeggen we dan maar altijd uh, We hebben zo nog Frank de Boer, natuurlijk uh, En uh, natuurlijk Zeg ik het weer, hè, natuurlijk Ja Zeg ik weer. Um, nee, we, ik heb nog iets raars hè. Ik was uh, gisteren, je kent wel de Club Allianz, daar hebben ze een, nieuwe, een nieuw complex en zo. Dus uh, wij waren aan het verzamelen in de kleedkamer en. Weet jij hoe die douches daar aangaan? Dan moet je toch echt goed op drukken voordat het ding aangaat? Ik, hè? ik heb geen idee. Maar, ja, okay, ik ja. geloof je, ik geloof je. Ja, daar je moet je echt doen. heel goed op drukken. Ja. Maar wat gebeurde er nou? Wij stonden allemaal bij het whiteboard, want we waren eventjes, ik was de training even aan het uitleggen. En opeens gaat zo'n douche aan vanuit niet, was echt gaar. Ja, dat was dus ook de reactie van ons. Oh shit, oh shit. Dus toen heb ik gezegd: hé, hey, als je er bent, laat het licht knipperen. En toen gebeurde er niks. Nee, nee, dan zat ook niks. Hè. Of hij had gewoon geen zin om naar het lichtknopje te lopen. Inderdaad. Waar nou, we wel zin in hebben, is het de Denny de Bunk. Ik ga het bij Brullen voor. hier op Radio c Samen sterk, zonder problemen. En ons kleine land is weer. Eens gezien. Komen we halen? Oh, oh, oh, hey, oh, hey. We, we hebben we maar een doel, doel: dat geeft een goed gevoel. Oh, oh, oh, Met oranje, Allee! en het rood-wit-blauw van ons legioen. Allee! Als de leeuwen weer gaat, bruin ja, dan weet je. Zinnen voor oranje, springen met oranje Ho ho ho Op naar de finale, die cup komen we halen Ho oh, oh, oh, ho hey, oh. hey, oh. We hebben maar één doel, dat geeft een goed gevoel. Ho ho We zingen voor Oranje, en jawel, we springen met Oranje. Op naar de finale, kom op, we brullen voor Oranje! We zingen voor Oranje, springen met Oranje. Op naar de finale, die kunnen komen we halen. We hebben maar één doel, dat geeft een goed gevoel Of naar de finale, die club komen we halen hey. Silicon carne gegeten of zo, jij wordt een toeter met een scheet. Aldus, Mart smeet. Eh, is die afgelopen? gelukkig zeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, je luistert nog steeds naar onze IK-uitzending, natuurlijk, hier live vanaf uh, Zandvoort. Met Zandvoort, natuurlijk. Alweer, natuurlijk, hè. Ik blijf maar zeggen, hey, ik word echt zo moe voor jou. Karim zegt heel vaak: natuurlijk. Nee, echt niet. Ga er maar eens opletten. Ik zeg het nu, nu niet meer. Nu niet meer? Nee. Voor iedere keer dat je het zegt, wat krijg ik dan? Een klap voor je kop. Denk ik. Dan maar. Weet je? Ja. Ja. Zullen we hier maar even naartoe gaan luisteren? Oh, deze had trouwens Knaan, ja. is dit. En die had twee jaar geleden een enorme wk -hit. wk Een WK-hit WK had hij ja, Wave your flag. En nu is hij hier met King. Stop for a minute. Hij stond nog niet aan. Ik ja, de verkeerde video. dat gebeurt me ook nooit, hè. Oh, oh, oh, ik ben er niet echt helemaal bij met mijn hoofd, heb ik het idee. Nee, maar je hebt vakantie, hè? Ja, daarom. Jij bent mevrouw. al helemaal in die don't feel Die. Ja. Nee, dat klopt wel. Ik heb het een beetje gevoel... Hoe is dat nou? Nee, nee. De, hoe lang heb je nu vrij? Drie maanden. En hoe is dat nou om gewoon, weet je, ik kom de, de komende drie maanden doe ik niks. Dat is wel vervelend, maar ook wel een heel lekker gevoel. Ja, ik weet niet hoe je het kan uh, beschrijven ja, Het is een beetje dubbel Want je, ja, je bent vrij Maar eigenlijk doe je geen reet Dus dan geniet je er Ja, je geniet er heel veel Maar het is ook weer dat je denkt van ja. Ga je op vakantie? Nee, nog niet We gaan, Ik ga wel met vrienden een paar dagen weg Gewoon af en toe maar... maar Je moet dus echt nu verzinnen Waar je je tijd mee ik moet, Ja, terwijl het hiervoor was zeg maar, Ik moet dingen eruit gooien Omdat het gewoon mijn tijd te, te veel is ja. Dus ik heb teveel, of te weinig tijd En nu heb ik te veel tijd En dat is echt Dat is, uh, dat is een omslagpuntje Maar het is wel even lekker om na zo'n heel druk jaar een beetje bij te komen, kan ik je vertellen. Ja, dat is echt. Ja, dat is echt lekker. Dat is echt En dat soort dingen. Dan ga je dit soort stemmetjes na een hele dag. Dus mijn moeder wordt ook maar wel, wel gek. Maar jij dan. hebt zoveel vrije tijd dat je een EK-hit hebt gemaakt, Ik heb dus inderdaad zoveel vrije tijd dat ik... Uh, nou ja, eergisteren nog dacht van, hé, hey, wacht. Ik, ik, toen luisterde ik naar dit nummer. Misschien ken je het al. Het is een heel bekend nummer. Ik laat even zonder, uh, zonder tekst even horen. Het is namelijk Frank Sinatra met New York, New York. En alleen eens ik dat is de ideale ik hit Ja, ik ken hem wel. Je voelt hem al, hè. Maar goed, je voelt dus nu al. Dan is al zo. Ah, lekker. Dit is echt een lekker nummer. En toen dacht ik, nou, het kan altijd nog slechter. Een ik hit En toen heb ik maar bedacht uh, dat ik er zelf eentje ging maken. En het is gelukt, want ik heb er zelf dus eentje gemaakt. Uh, je, je weet toch wel, bij, bij uh, Word dan gebruiken ze spellingscontrole. En als dan een woord fout gespeeld <laughs> is, dan, dan is er zo'n rood dingetje onder. Bij jou is het gewoon helemaal rood. Ja, want het komt vanuit het Engels. Het staat nog in Engelse Engels, uh, zeg maar. Noem we dat. Ja, ja, ja. ja ik smoesjes. Smoes zeg, jij jij hebt ook dyslexie. We gaan ernaar luisteren. Ik ga hem live zingen. Oh mijn god, daar begin ik aan. <tied> ta, -ta -da. Is geen nieuws. Ik ben er vandaag. Ik wil weer deel uitmaken van het EK, EK en onze sonnetrek. Oh wacht, oh oh ja, hier was ik was wel bang voor. Ik ga, ik ga hier steeds te in Ik heb het nog niet goed geoefend. Zo één keer. Oké. Okay. En jij moet niet in lachen. In de Jij ja, ja, lacht bij Dat is zo vervelend. Zo'n vervelend mannetje weet je. Het ligt dubbel. <laughs> het wordt steeds erger qua tekst. <laughs> het staat helemaal nergens op die tekst, maar dat is het, uh, het geheim van een ek heet. Gaan we weer hoor. Dat <laughs> ja, echt een meisjinger. Ja het ja, Dat is een echte meisjinger. Nou dan jij toch lekker mee. Nee. Oh. Nu in één keer hoor. Ja hè? Nou de nieuwe Johan Dex hoor, daar komt hij. Er is geen ander nieuws ah. Ik ben er vandaag ah, Ik voel die EK's weer Ik wil er deel van uitmaken Het EK EK Die Robben schieten me weer Het is echt een streek hij doet het altijd weer op het, ja, EK, EK. En onze slum en krek, nou die maken je niet gek. Ja, ja. Achterin op het veld, zijn zij bij de hel. Die kleine snijder. Is echt een elftal leider. Elke bal die hij weer schiet op het EK. Ja, het EK. Hij geeft een splijtende pas. Op onze eigen klas. Het is allemaal op het EK. EK. Ja ja, het EK! Even al lekker stukje muziek, We z'n allen! Ta ta ta! Ja ja, het EK! EK! Ik wil het zien? Ons oranje tuur! Dus, nummer 1. Zo zwaar iedereen! Pak hem de cup! En staan dan bovenaan, ja, met alle. Ja, deze mooie oranje bloem loopt nu tegen het eind. De worden weer kampioen op het EK? Het E.K. En ik kom nu met onze Bert aan de macht. Dan heeft Oronje weer zijn kracht. En dan winnen we met z'n allen. Wat winnen we dan, Tobi? Het E.K. E.K. Die is weer kapot. Het kan altijd nog slechter. N nee, maar dit is wel ja. dit is wel heel slecht. Dat is wel een leuk nummer, toch? Het was een geweldig nummer. Weet je wat ook een leuk nummer is? Zangerines, nee. Van <laughs> nee, Welsen met What Makes You Beautiful. Nee, Van okay. Welsen met The Rush of Life. <laughs> oh, oh. We gaan ons nu weer aan branden. Aan dit soort e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 maar langs de lijn, en kan maar één de beste zijn, we zingen met het legioen, oranje wordt weer kampioen. Thank <laughs> you. Dat is dan onze zangerines, ja, met We Are The Champions, en Champions is S-J-A-N-P-I-O-N, i o n s En uh, we werden net gebeld, en we kregen een, een, een boze, boze meneer aan de lijn. en volgens mij hebben we hem nog steeds, hallo? Ja, goeie avond met Frank. Hé, hey, Frank de Boer. Hi, ja, goeie avond ook. hoe gaat het met mij? Ja, goed. Met jou? Ja, nee. Ja, heel smaak. slecht. Slecht. Ja. Hoezo, het is er? Ja, hij is pas dus niet naar een andere club gegaan. Ja, maar waarom is dat slecht voor jou? Ja, hij had gezegd dat hij een Ajax-pyjama aan had. En nu in het Nederlands? Hij had gezegd dat hij een Ajax-pyjama aan had. Ja, en, en daarom vind je... Maar hij speelt helemaal niet bij Ajax, uh... Nee, nee, maar we hadden wel afgesproken dat hij bij ons zou gaan spelen. Ja, wanneer dan zou hij gaan spelen? Ja, na nou, de zomer stop natuurlijk. En nu is hij gewoon naar Duitsland gegaan? Ja. Maar denk je niet dat het een betere stap is voor hem om nu meteen naar Duitsland te gaan, om iets groter... Nee, natuurlijk niet. Hij zou heel passen bij Ajax. Ja, waarom? Ja, eh, omdat het gewoon een hele goede speler is. Maar een, een paar jaar geleden konden jullie hem toch ook uh, kopen, maar toen wilden jullie hem juist niet. Waarom dan nu wel? Ja, en waar lag toen eigenlijk van de bouw? Toen? Wat? Ja, herhaal nog één keer, want je bent nogal onverstaanbaar Frank. Ja, dat was toen eigenlijk Rick van de Boog. De oude, algemeen directeur. Oh, oh die wilde hem niet? Nee. Ach, wat een probleem hè Frank. Ja, maar jij hebt toch een EK-uitzending? Ja, wij hebben de EK-uitzending en daarom is het zo leuk dat je aan de, aan de lijn hangt. Ja. Wat, uh, hoe leef jij er naartoe? Want uh, je was vroeger, was je natuurlijk... Uh, ja, wat was je eigenlijk? Hulpscoach. Ja, ik was uh, daar. Oh, uh, ja, assistent assistentcoach. En hoe is het nu om vanaf de bank te kijken, zeg maar? Ja, we zitten natuurlijk, oh, Ja. ook, ja, hier al uh, Anita spelen, en eh, uh, Cindy Young. en uh. ja, maar, Frank, die zijn er al uit Oh Die gaan niet mee Oh, maar Bertie Balder, mag is er nog met, eh, Cindy me die heel goed Nu nog een keer in Nederland? Nee, Bertie Balder, maar hij is ook senior. Die doet het heel goed. Ja, die doet het heel goed, maar die zijn niet meegegaan. Ah, oh, eh, Zillers, hè? Eh, uh, Anita? Nee, Zillers, hè? Ja, die zijn er ook meegaan. Nee, nee, die is ook niet meegegaan. Ah, oh, waarom niet? Ja, ze hadden al drie andere keepers. Ja, maar Zillers is een hele goede keeper. Ja, maar die staat niet eens bij jou in het eerste, Frank. Nee, het komt omdat Kevin dan op Kenneth heel goed ki. Ja, maar waarom zouden ze dan. Zullen dat ze mee moet nemen en niet kennet. Ja, maar die kennet, uh, die kan helemaal niet, toppen. Uh. Nee, met opmerkingen over, over, nee. over het kennet. Ja, kennet, die, uh, die kennen niet. <gif> die kennen het niet, nee. Nee, maar uh, ik, ja Wat denk jij? tegen het aanslaan, maar wat gaat het worden? Ja, ik denk persoonlijk dat wij uh, tegen uh, ja. Denemarken net winnen en dat iedereen het uh. dan somber inziet. En dat ja. we dan tegen Duitsland, dat we die dan opeens gewoon met 3-2 pakken. Of 3-1 of zo. Ja, uh, Messi speelt nog bij Portugal. Sorry? Ah, uh, Messi die speelt nog bij Portugal. Messi? Nee, die speelt niet bij Portugal. Ah, oh. die speelt... Ja, maar uh, Voor Portugal. Uh, en dan kun je een Nee, uh, Messi die speelt, uh, die speelt voor Argentinië. Nou, maar niet meer, zeg ik daarom. Nee, maar wat denk jij dat het wordt, Frank? Wat denk jij de uitslagen van de pool? We beginnen met uh, Nederland-Denemarken. Nou, ik denk dat. Uh, uh, Christian is toch maar bij, eh, uh, Denemarken? Ja. Ja, nee, dan het, uh, ja, dan moet het. Ja, dan moet het. Even denken hoor. Uh, ik denk. Uh, 4-1 voor Nederland. 4-1 voor Nederland, die zijn ja. we op. En dan Nederland-Duitsland. Uh, ja, die stomme Duitsers ook altijd. Ja, dan moet je gewoon wat trappen, denk je. Dan moet je gewoon, denk je, van die kaarsen worden. En die trappen. En denk je van, stomme jongen, 5-0. 5-0? Want? Voor Nederland? Ja, want uh, Superman doet er mee bij Duitsland. Dus dat is een gelopen wedstrijd. S Sulemani doet mee bij... Ja, ja, ja Frank, hij doet mee bij Duitsland. En dan gaan we naar Portugal, Portugal-Nederland. Ja, met Messi of Sander, ja, doe maar Nog één keer? Met Messi of Sander, ja, doe maar schel. Nee, Messi is geblesseerd, die speelt hier bij Portugal, hè, Frank. Ja, Oké, okay, nee, daar is het goed. Um, uh, ik denk dat met... Uh, met uh, in de maatje, zegt uh, Pandilaja en Anissa En ik krijg natuurlijk ik krijg een hele goede speler wat is echt top gewoon, ik, uh, ik krijg geen betere speler dan ik. 1 Frank, wat wordt het? 1-1 uh, 1-1? Ja En winnen we uiteindelijk wel die, uh, die grote mooie cup? Nou ja, nou is Wie doet het maar wat Spanje? Wie er bij Spanje spelen? Ja. Injes, Xavi. Eh. maar Madrid. Nee, eh, uh, Frank. Ja. Eh, uh, ze spelen zeg maar voor hun land. Ah, oh, dus ze spelen uh, niet met hun club. Nee, ze spelen niet met hun club. Oh ja, nee, ik heb. Ik heel heb, raar, heel, heel ja. raar dat doen ze niet meer. Ja, ik heb daar een plaatje niet zeg, hey plaatje. Nee, maar niet met Ajax meedoen, met nee, EK. Nee, gaat niet lukken. Hij zei het dan ook wel nee, want ik zei waarom dan niet? Dus ja, uh, omdat het niet voor uh, clubs zit. Ja, uh, je loopt man. hij Ik niet je loopt man. En, en, en doe er heel op. Eh, maar eh, wat ding is wel zeker, en dat is dat jij te veel uh, lult, Frank. Dus we gaan even op, we gaan ophangen. Mag je, uh, je bedanken? Ja, en we winnen de cup, hè. Hop, hop, we winnen de cup kap kap ja, hap we willen de kap. Oké, Frank is weg. We gaan luisteren naar de Rizzle Cakes met Mama Do de Hap.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 Whoa. Yeah, yeah, I love that sound So flick your back, but side one's on a mad one Like, yeah, your mama can't her oh. Mama do the hum, mama do the hum, her Even one of them can be begun say, We ain't gonna pack that rap noise in. All of that cheesy stuff, clap, clap, sing. And we're gonna burn some calories right here, right now. Ain't over till the fat boy slims, mama. Mama, do the heart, mama, do the heart, half. Mama, a you please, let me do the half, mama. Mama, do the half, half. What? Let me yeah. do the half, mama. Yeah. Knock her run back down I uh, Boss a little jiggy use the drum trap pound Half the room are just making a run crowd With the other half driving I love that sound What? Yeah, yeah I love that sound What? Yeah, yeah I love that sound uh, So flick your track bus out once On a mad one Like yeah, your mama can't harm bro.